Wat moet we wat voor terechtkomen van deze wereld? Nou, ik hoorde pas geleden weer... Uh, je hebt van die trendsetters... Eh, of trendwatchers. Dat zijn complete uh, helderzienden... Die dan de wereld voorspellen... Hoe het er over 100 jaar uitziet. En die zeggen van... Eindelijk geven we met z'n allen toe... We zijn met te veel mensen. We moeten daar iets aan doen. We moeten boortebeperkingen opleggen. Want het gaat gewoon helemaal de verkeerde kant op. En uh, nou ja goed. Uh, uh, maar ja, aan de andere kant zijn we wel bezig met hele rare dingen. Met kunstmatig leven... Want de Synthesia is er nu. Ze hebben namelijk. Uh, synthesia. Synthesia, ze Zet hebben nu uh, maar Kunstmatig DNA hebben ze gefabriceerd. Ze hebben een soort cellen uit elkaar getrokken, daar hebben ze het DNA uit vandaan gehaald. En nu hebben ze kunstmatig DNA. Of het nou uit plastic bestaat, weet ik niet helemaal. Dat hebben ze teruggeplaatst in dat, dat leven. En dat is gewoon doorgaan, leven. Ja, het klinkt altijd heel vaag allemaal. Ja. Maar, maar ik heb echt het idee dat er iemand dan eigenlijk niet helemaal heel is. Stopt ze stopt zo wat plastic DNA erin. En dat je dan misschien plotseling een stukje uit want het voelt het ruim, maar dat is gewoon plastic zomaar spontaan. Nou, het gaat nog veel verder. Het gaat ja? nog veel dieper. Oeh. Ze hebben, echt, ze hebben een cel hebben ze uit elkaar gehaald. hebben ze de DNA uitgehaald. Die DNA hebben ze vervangen dus door iets kunstmatigs. Dat hebben ze weer teruggeplaatst. En die cel is gewoon weer gaan leven ook. Oeh. Dus dit is... een Beetje eng. Dit is een beetje eng. Dus we kunnen maar echt we, het leven we, helemaal dat... gaan schapen... zoals wij dat willen. Maar we zijn met te veel. En dan gaan we ook dan nog dan zoiets... Gaan we zorgen dat ze ook on, uh, uh, onuitwisbaar zijn. On, on, onweerstaanbaar zijn ja. we al natuurlijk. Ja, en dat stel ik ook Dat ik. We zijn allemaal het veel te veel mensen. En dan gaan we straks nog mensen maken die nog veel langer kunnen blijven. Ja, dat moet niet. Dat moet niet. Dat moet niet. Want, ja, want nee. hoe, hoe ga jij regelen dat uh, de geesten goed blijven? Ik dat... bedoel dat je lijf goed bent. Ik bedoel, uh, dan kan je lijf goed zijn. Maar als je geest gewoon uh, uh, echt uh, goed holt... Ja, nee, maar dat je gewoon dingen niet meer weet. Ik denk gewoon van dat je harde schijf gewoon overvol is en dat er gaat. in oh, het vallen in de, de brein. In de oh, brein. maar daar zijn we al zover in. We kunnen een al harde schijf gewoon erbij plaatsen. Oh. Ja. Nou, waar kan ik ervoor terecht? Dan, nee, jij wil meteen al wat... Uh... Ja, nee, maar ik bedoel, je ik, ik ken natuurlijk ik heb altijd wel mensen in je kenniskring of in je familie die niet... Uh... Nou, we moeten eigenlijk ons hersenen anders gaan gebruiken. Natuurlijk, want we proberen nu allerlei dingen uit ons hoofd te leren. Maar eigenlijk, dat kunnen we allemaal googelen. Dat hoeven we niet vast te houden. Ja, dat is waar. Dat dus is waar. Ik bedoel, we moeten ons hoofd anders in gaan delen. En daar kunnen we natuurlijk ook een computer wel bij gaan gebruiken. Als die er uiteindelijk ook aan kunnen sluiten. En ik heb er ooit eens een wetenschapper over gehoord. En die heeft dat jaren geleden al een keer geprobeerd. Dat hij gedeelte van zijn hersenen had aangesloten. En dat hij kon meevoelen met wat zijn vrouw voelde. Dus toen heeft hij al een soort... soort link gemaakt tussen een soort computer die dan weer aangesloten was op zijn vrouw. En dat was heel, heel vaak. Oh, dat, gaaf. Dus uh, dat Is, is, dat, is dat, uh, dat nou echt of is dat science fiction? Nee, dat was echt. Meen je dat? dat ja, maar dat is wel wat wij niet weten en wat wij niet kunnen begrijpen. Ja, maar dat is toch geweldig als je dat kan gebruiken bij het verhoren van mensen die je verdenkt van moord of wat dan ook. Zeker weten. Dan moet dat gewoon veel meer gebruikt worden. Ja, nou goed. Uh, ja, er is dus nog een hoop te leren. Alleen het blijft wel staan dat er te veel mensen zijn. Ja. Dat, dat blijft ja, wel ja, staan. Ja, ik heb mezelf maar één keer voortgeplant, dus dat is heel keurig. Dan dus blijft het in evenwicht. Ja. Ik vind ook als ze stel twee kinderen, nou oké, okay, dan blijft het in evenwicht. Ja. Maar ja, als jij nee. ja, als je er drie gaat nemen, ja, dan ben je wel een beetje een overdreining. Nou, zeker in van die, die armoedslanden moeten ze eigenlijk naartoe dat je maar gewoon maar één kind mag hebben. Ja, ik, nou, ik vind twee. Twee. Ja, Jong stel... meisje. Ja, nee, ja. nee maar, nee, maar dan, dan heb je jezelf gereproduceerd. En dan kijk, als ze uit elkaar gaan en als ze ontmoeten nog een nieuw want dan mag je maar één kind. Want dan, want dan, je hebt er, al, je hebt er zelf al één, dus voor die ander één. Oh ja. Jij moet even een rekensommetje op. Ja, worden. dus uh, ja, als je graag twee kinderen hebt. dan moet je zorgen dat je een leuke partner hebt.. En dat je met elkaar getrouwd kan blijven. Laat ik dat daar. Ja, veel meer gesprekken van tevoren voeren. voordat je het eigenlijk een relatie Ja, Dat aangaat. vind ik sowieso. Eh, dokter Veel zegt altijd. De dokter Veel, dat je altijd moet vragen. van... Waar, wie ben je, waar kom je vandaan. en wat wil je van het leven. En als je daarna, als je denkt van. nou, dat wat hij vindt is leuk. dan ga je eens kijken of je lekker zoent. Ja, dit is toch een beetje verstandshuwelijk uh, dan, hè? In ja, nee, het is wel lekker als het allemaal. Uh, het hele plaatje past. He? Ja, maar misschien ja. het uithuulijk is er niet eens een slecht idee eigenlijk. Want die, die, die ouders die hebben de verstand, die zoeken het nog wel een goede partner voor je uit. Maar ja, hoe ga je de verveling te lijf? Want dat is het belangrijkste. Oh, de verveling. Nou, ja. oh, dus tegenwoordig is daar wel wat iets voor te doen hoor. <laughs> Straks een meer regio bericht om half. En het ook heel veel onzin wat je hier kan verwachten. De toepak leeft tot 10 uur, straks tot 10 uur. ook nog goeiemorgen, zand. Wat een activiteit op deze luilakmorgen. Waar je op de achtergrond nog steeds een toeter hoort. En we proberen hem te traceren en tegen de grond aan te werken. Want voordat je weet. Hebben we paniek! It's true. Small eyes. I realize what I have done. I held the hand that threw the stone that killed the bird that woke the city. I held the hand that threw the stone that killed the bird that woke the city. Shut yeah. yeah. in mm -hmm. Koppelt wat. Wat een heerlijke dag. Black Hole in the Sun. Niet uh, Black Hole in the Sand. Sorry. Black Hole in the Sun is namelijk van Soundgarden. Dat is een, een iets steviger plaat. Dit was uh, Gravenhurst. Echt als ik dit weer hoor, denk ik van... Oh, ik moet die gitaar weer in handen nemen. Ja. Ik moet gewoon weer oefenen. Wat is dit mooi. Nou, je hoeft leuk met je belletjes. Ja, leuk. Ja, dat kan dat ik wel. Hè? Enig, ja. Ja, ik heb af en toe met dit weer krijg Ik altijd van... Nou, de kerst in uh, Australië was toch ook leuk? Dat is namelijk altijd in de zomer... Ja, ja, zeker. Heeft al, dus maar, een heel iets aparts heeft dat. Ik kan je ook vertellen over... Het is nu de 22e. Ja? Over zeven maanden en drie dagen is het weer zover. Ja. Nou goed, ik keek meer uit naar de zomer dan naar de kerst. Maar toevallig was ik met kerst in Australië. En dan is het daar hoogzomer. Ja. Dus dan is het een heel apart gewapend Ik zie namelijk al allerlei kerstverlichting hangen en dan loop je daar in een korte broek. We zie je ook arsleeën, weet je, in, in kerstlichting zie je arsleeën, in kerstbomen en dat is helemaal, Ik kan je echt zien dat mensen uit Engeland komen en andere landen in plaats van dat ze daar zelf uh, ooit echt oorspronkelijk vandaan komen. Ja, het is wel geinig, ja. Ja. Jij wou uh, dat ik ging vertellen over... Ik wil dat jij gaat vertellen. En een beetje snel ja. ook. Zeg, ja, kom kijk, schiet wij, eens op. Ik, ik weet niet hoe onze, onze policy is hier in onze gemeente. Want ik heb niet echt het idee dat er heel veel mensen uh, ontbloot door het dorp lopen. Maar in Barcelona zijn ze het een beetje zat. En ze willen badgasten nu gaan bewegen om niet langer in bikinis, badpakken en zwembroeken door de stad te gaan banjeren. Het schijnt zelfs dat het helem, helemaal bloot dat het ook mag. Ook nog? Ja, ja. dat was, was het verhaal. Ja, een woordvoerder van de gemeente, Barcelona dus, hè, niet Zandvoort. Die zei vrijdag dat ze toeristen duidelijk wilden maken dat het om fatsoen gaat. En dat het niet om iets gaat wat strafbaar is en daarom niet mag. Maar het is gewoon een houding die we hier in Barcelona, Barcelona afkeuren. En de mensen moeten volgens de poster die nu weer verspreid worden. Na het bezoek van het strand gewoon even gewoon wat aandoen. En uh, de, de burgemeester die heeft al talrijke instellingen en bedrijven uh, geschreven. En gevraagd of ze er een beetje op willen letten. Dat er gewoon... Ja, het is ook inderdaad niet prettig. Het lijkt me ook als je in de trein staat en dan staat er iemand gewoon Eeuw. half naakt naast je. met uh, Zo'n zweetoksel en zo'n arm ja, omhoog. En dan wiebelt hij en dan zit je zo met je neus in die oksel. Nou, dat is ook niet echt lekker, nee. Nee. nee doe maar niet. Nee, ik kan me liever voorstellen. Geef ja. dan zit je op de bank en dan komt iemand naast je staan. En... Nou goed, ja, je hebt zo allerlei uh, ideetjes. Maar uh, ja, het is ook wel zo ontzettend waarop je denkt, ik wil ook zo, zo min mogelijk dragen. Maar je kan ook gewoon heel grote witte kleding aantrekken. Lekker wijdzittende witte kleding. wat weer, daar weer kaatst dan de zon. Hè? Heb je dat uh, nooit gehoord op school? Ja, maar in, die, in de woestijnen hebben die mensen zwarte kleding. En dan ja, zeggen dat ze dat, dat het nog... dan ook weer... Zo heet is dat daardoor misschien uh, een laag tussen ontstaat... waardoor ze dat weer isoleert. Maar ik heb zelfs zo van... Niks zwart! Nee, nee wit terug! Ja. Ik ben van wit. Ik hou van alles wit. Ik heb mijn bankstel wit en de muren wit. En zo, het geeft extra ruimte gewoon. Allemaal tegen de hitte. Ja, uh, koffiefabrikant, ja, want die, op zo'n zaterdag denk ik toch heel wat bakjes leut uh, gooien naar binnen... Uh, uh, uh, had het voorzorg twee soorten oploskoffie uit de handel. Het gaat om de uh, Cap Colombi en Expresso. 100 gram halen ze uit de, uit de schappen. Met name, er, ligt, er zitten waarschijnlijk glasplinters in, in die verpakking van oploskoffie. Oh ja, en als op, ja dan, dan moet je gewoon die koffie even door het filterje doen. Dat Dan ben je, ben je, weer klaar. Ben je er gewoon van mij. Maar ja, goed, alles wordt uit voorzorg wordt weggehaald. De terughaalactie betreft glazen potten oplos koffie van formaat 100 gram. Die zijn afgesloten met folie en een deksel. Ik heb Dat ze zelf ze thuis. altijd, toch? Ik heb, ik heb precies dezelfde koffie heb ik thuis. Oh. Dus ik ga er toch wel even door een ding eens halen. Ja, ja voor de zekerheid. Wel. Wat een onzin. Nee, ik laat me niet weer door, door dit soort dingen in ja, nee, paniek we zouden, brengen. We zouden de angst uitbouwen. Ja, dat bedoel ik. Ja, wat stom berichten. Ik had het moeten screenen van tevoren. Sorry, ik zou er niet ja, meer lastigvallen. Okay. Ik heb nog een grappig uh, verhaal. Want koffie ruikt zo lekker. Maar dit is weer iets heel anders wat ruikt. Er was een, uh, was afgelopen donderdagavond was er een voortvluchtige parfumdief in Ede. De agenten hoefden alleen maar hun neus te volgen. Want rond drie uur s'nachts werd ingebroken in een winkel met de registerijartikelen aan de grote straat. En ze gingen dus met een hele partij parfum aan de haal. En getuigen vertelden dat de diefens met de scooter naar de wijk Veldhuizen waren gevlucht. Eenmaal in de wijk pikte de speurneus al snel een doordringende parfumlucht op. En ze hebben het spoor gevolgd en kwamen dus uit bij een huis. En binnen vonden ze echt een hele wasmand vol met parfums. En een 22-jarige edenaars aangehouden. En dan denk ik van, hebben ze nou met die flesjes zitten gooien? Ik bedoel, het is toch allemaal in doosjes verpakt? Of hebben ze echt de testers meegemaakt? Ops, oh sorry, iets gevallen. Ja, ja. Nou, dan, dan krijg je echt een enorme lucht, hè? Gat, zie daar die zeg. Ik moet niet, dan niet aan denken. Um, uh, ja, hier. Ocean Color Scene, de nieuwe single. En toepasselijk zaterdag. Saturday dus. De Heet denk ik voor Ocean Color Scene. Maar ja, de titel is Saturday dus dan, ja, dan kan je hem niet laten liggen. Dan moet je hem op die op die, op die zender slingeren. Drachteraan, uh, you make me scream, of terwijl. Marle Duke Duke. Wat een geinig kort krachtig plaatje. Het is bijna half. En om half, ja, om half gebeurt het allemaal weer. Nou, uh, gisteren natuurlijk debat met alle Kamerleden en alle nou ja, mensen die misschien ons land gaan besturen. Die dit land gaan redden van ondergang. Of wij gaan het redden, want wij moeten ons geld allemaal afgeven natuurlijk. En uh, als sterkte uit de bus kwam natuurlijk uh, Balken. Hein? Die was heel kordaat, heel krachtig. Die had zoals je, Oe, oeh, ik moet vasthouden. Ik moet u echt met hele duidelijke punten komen. Want dan haken mensen af. En het slechtste was natuurlijk gewoon, ja, Job Cohen. De man die zit er net is dus net begonnen... Dat ik niet echt heb een heel goed punt. Maar goed, ja, Borst was opgestapt. Je had, echt, uh, je had het helemaal gezien, meneer. Dus ik ga voor de kinderen zorgen. Maar uh, en ook omdat P van de A natuurlijk op het laatste moment toch weer dingen veranderde. Standpunt wijzigde en zo. Is dat ik denk, ja, het is allemaal nog een beetje rammelig. En als, uh, ja, als we meer over politiek hebben... Dit is een geinig berichtje. Een jongen uit Haarlem. Wietse Walstra mag zelf voorlopig toch niet stemmen. Hij is negen jaar oud... Maar volgens hem moet er wel iets gebeuren tussen de, de, de volwassen politiek en de kinderpolitiek. Daarvoor had hij een stemwijzer bedacht voor kinderen. Op de kinderstemwijzer.nl komen niet uh, alleen vragen voorbij over uh, uh, veilig buitenspelen. Maar evengoed ook over uh, kindermishandeling. Hij heeft allerlei vragen heeft hij opgestuurd naar de politieke partijen. En die heeft hij beantwoord teruggekregen. Althans niet van alle partijen. Van, kijk, van VVD en PVV heeft hij zelfs helemaal niets teruggekregen. Geen antwoorden. Uh, die antwoorden heeft hij allemaal weer verwerkt... in een soort stemwijze. Dus als kind zijn kan je ook op de stemwijze gaan kijken... van nou, welke partij kan ik uiteindelijk... Als ik later, Als groot, ik ben, later groot ben. ik <laughs> kan ik gaan stemmen. Ik gaan stemmen. Okay. En uiteindelijk uh, had hij hem zelf ingevuld en dan kwam hij toch op de partij van zijn moeder uit. Echt waar. Ja, duidelijk, duidelijk al geïndoctrineerd. Hè? Maar morgen kan het weer anders zijn... bij de PvdA. Dat weet je niet. Nee, dat is het spannend ook allemaal weer. Nee, dat is waar. Dat is Wat voor en toe ga je aan met die, met die groep mensen daar. Ja, to toevallig had ik dit bericht inderdaad ook al... Uh, ...bij elkaar uh, gesvist. Oh, okay. dus, uh, maar ja, we hebben het dus over de stemwijzer... ...roer het goed al die dingen meer. Nou blijkt dus dat het huis van manneke pis... ...te koop is in België voor 3 miljoen. Dus als hmm. je inderdaad je geld... ...gewoon even uit Nederland weg wilt sluizen... Oh, die daarheen gaan. En dat is beleggen in kunst en dat mag dan. Daar is ook nog subsidie op waarschijnlijk dan. Ja, maar ik had laatst ook... Uh, ...ja, nee, ja nou, dat weet ik niet. Maar dit is het huis dus in Brussel... ...waar tegen het mannetje van manneke pis staat... Dat uh, is dus de koper. De Belgische media hebben dat dus uh, gezegd. Well, de voorwaarde is dus wel dat de koper het beeld van de plassende jongen ongemoeid laat. En uh, ja vlakbij de grote markt is dat. En in het pand zijn nu al, nu al enkele bedrijven en appartementen gevestigd. Dus het is echt een enorm groot pand. Oh ja. En uh, ja, ik, ik heb wel zo van. Ja, je krijgt altijd al die, die mensen die langs je huis lopen. Hè, al die, en, en al het uh, het Gezeik, dat je dat ik moet was zeggen, is, is er nog geluidsoverlast door die Ja, ja, ik, ja ik denk als je s'nachts je ligt, dan lig in je bed niet. Oh, ja, dat pff, ge... elke dat... Of mag je hem uitzetten s'nachts? Ja, ik denk dat hij wel uitgaat s'nachts. Ja. Ja, maar wel. ik had, ik had laatst ook oh. een hele... dan moet hij gewoon een luier om. Ja, maar ik had laatst gehoord dat ze een hele slimme belastingconstructie hadden in België. Ja. Dat je de aftrek was niet... De, de, de rente was niet aftrekbaar... Van je van je, van je inkomen, maar wel de aflossing was aftrekbaar van je inkomen. Waardoor de mensen dus uh, zo snel mogelijk hun huis gingen aflossen. Ja. En uh, dat ze dan daarna, na, na zoveel jaar hadden ze hun huis afgelost. Uh, echt uh, misschien een tien jaar of zo. Ja. En dan gingen ze daarna nog een huis kopen. Maar dat verhuurden ze dan weer, weet je. En dat ze dan daardoor de, de staat ook hun geld hielpen. Dus ze moesten alleen. Uh, ze konden dus uh, hun aflossen aftrekken van de belasting. Dan denk ik denk van nou, dan zorg je ook dat je zo min mogelijk leest. Je Zorg dat ik zo snel mogelijk aflost. Maar ja, dat... Ik heb dit, dit verhaal gehoord en ik had zo van dat is inderdaad wel heel gaaf. Dat, maar is dat gunstig dan weer voor de. Dat is gunstig voor, voor de, de huizenmarkt. Mensen kopen sneller een huis en ze kunnen het aflossen. Waardoor uh, uh, waardoor de mensen dus uh, meer huizen kopen. Omdat ze dat kunnen ze aftrekken, wat ze aflossen. Maar dat uh, het geeft gaat... het een heel andere. Is dat dan positief voor de staat of is het positief voor de huizenbezitters? Want, bedoel... uh, ik denk dat het positief is voor het geld wat, in, uh, wat rondgaat in, in het land. Oh, dat wel. dat mensen dat... gaan meer investeren. Ja, want dat is het doel, hè. Want en dat is... is natuurlijk hartstikke goed. Dus daar kan jij bijvoorbeeld zeggen van nou weet je, ja, dit huis, de, hier, die rente heb ik nog. Ik koop er een huis bij, want dat geld... wat ik dus nu ga afgelossen van het huis... dat kan ik aftrekken extra. Ah, okay. Dus nou, je en... krijgt dus wel een, een heel goede boost met investeringen. En uh, mensen die willen huren... Die, uh, die pakken dan het tweede huis... en daar verdienen je ook weer op. En ik denk dat het best goed is voor de economie. Nou, nou kijk, dat is belangrijk. Ja. Ik bedoel, die huisjesmelkers, die kennen we wel. Maar het is bedoeld dat het ook wel, uh, dat het de maatschappij er beter ja, van wordt. Goed voor de, woon, uh, de woonruimte. Ja, nou straks naar deze plaat hebben we wat nieuws uit de regio. En, en? de... Jolande Keuze! Ja, ik denk dat straks uh, ben ik weer... Uh, heb nee, ik, uh, ik heb nee, de hele nacht nee. opgezeten, al die plaatjes geluisterd. En uh, dat viel niet mee. We gaan eerst even op naar de reclame. This morning you've got time for a hot home-cooked breakfast. Delicious and piping hot in only 3 microwave minutes.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 Water breathers No snail thing too quick For his water feeders Don't, Don't waste time away. with your net Our net worth is set Ready go Many no others But We be the colors of the mad And the wicked We be bad We be brick it With the 24 hour sign Shower mind habits While you dine like rabbits With the crunchy crunchy cabbage. Oh, well, Gotta have it Super fast Super fast Super fast I come in last But just in time For breakfast Keep the true. Okay. Ik heb nog nooit zo met rap plaat Ik wil altijd een bepaalde toon praten. Dat, zo irritant. Dat vind ik zo irritant. Gisteren in de wereld door. ik we had ook een hele band op het podium staan. dan begon ik op een gegeven moment te rappen. En dan dan gaat hij uit. Denk ik, hou eens op. Nou goed, ieder zo ze maken. Maak je er niet meer lastigvallen. Sorry. Ja, ik voel me niet helemaal helemaal lekker. Nou, ga even zitten. En zover dus de Gorilla's. En de nieuwe single heet Jellyfish. En ze hebben zelfs mensen van... Uh, uh, heet die Ben ook weer? Dan ben ik het zelf even kijken. Uh, de La Sol hebben ze erbij gesleept. Dus, uh, go de gorilla's zaten vroeger. Uh, of die, uh, een van die. Uh, Dalman Ambarn, die zat vroeger in Blur. Boys and Girls. Ja, dat is hij. We zitten hem al gewoon even. Het is uh, half vrees. We zijn ijselijk laat, we moeten opschieten straks om tien 10 uur. Ook nog goede morgen. Zandvoort en lijnen zijn oké okay bevonden. Dus uh, nou, er zitten nog zoveel dingen die gaan gebeuren. Uh, het is Sandvoorts uh, zijn regio berichten Zandvoort regio berichten. Zandvoort... Ah, okay. Doe ja, nee. iets! Doe iets, ja nee, sorry, ik zat even met de stemwijzer. Ik ben even, even geschokt. Um, Zandvoort ontvangt voor de vijftiende keer de blauwe vlag. En uh, op 20 mei ontving strandbeheerder Ruud Willigers... namens gemeente Zandvoort... tijdens de landelijke uitreiking van de blauwe vlag... op de jachthaven Eiland van Maurik. uit handen van de VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientes dus de blauwe vlag, wij zijn er erg blij om... Op zondag 30 mei aanstaande om 14 uur... Oh nee, om 4 uur... zal Tatus de Blauwe Vlag presenteren bij Strandpaviljoen Take 5 aan zee... in het kader van het evenement De Week van de Zee. Dat is ook alweer heel snel. En uh, het strand verdient de Blauwe Vlag omdat het voldoet aan de strenge ijs. En, en uh, het is een internationale onderscheiding... die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en, en jachthavens die veilig zijn en schoon zijn. En in de praktijk betekent dit dus dat... Uh, de criteria zijn van goed zwemwater, goede sanitaire voorzieningen en een hoge mate van veiligheid. Nou, de rest kun je gewoon lezen op de website van www.zandvoort.nl. Want het is best wel een lang stuk eigenlijk. Oh. Ik stop. Prima. Dan Brown. De Bruine familie, zeg maar. Dan Brown is natuurlijk een schrijver. Nou, wil je meer over deze man weten? Op 2 juni verzorgt vrij metselaar Paul Mars. Mars. Marselje? Marselje? Maar Maars, Paul M. Maars, ma, ma, ma, Paul precies, M. Paul en Om 8 uur een lezing over de, de feiten en fictie in de triller De Verloren Symbool van Dan Brown. De locatie is de bibliotheek Heemsteden. Toegang is 2,50 euro. Ik vind, nou, hij schrijft altijd wel dingen die een beetje gebaseerd zijn op waarheid. Dus het is altijd wel weer leuk om daar een beetje in te duiken. Verder nog een ander bericht. De politie hield donderdagmorgen omstreeks kwart voor zes op de Leegwaterlaan. een 19-jarige Heemstedse automobilist aan eh, voor het rijden onder de man bleek bijna drie keer de toestaande hoeveelheid alcohol te hebben genuttigd. Zijn rijbewijs werd ingevorderd. De man is daarna weer gaan autorijden. De hield er hem weer aan. Oh, <lacht> dan moet je wel lef hebben. Dit is wel een lefgozer. Die, ag die agenten zijn zo irritant ook gewoon. Probeer ergens te komen. Het lukt vliegen, gewoon maar niet. Die, die, ja, die strontvliegen die aan. Ja, blijf ja. blijven aanhangen. Gewoon. Oh, er valt weer geld te verdienen. Hij is ingesloten en kreeg proces verbaal uiteindelijk na drie keer. Nou, dan nou, okay. moest weer zijn rijbewijs inleveren. Hij zegt, nou, hier heb je die anderen. Weet je. Ik heb nog een kopje liggen voor ja. je. Het is uh, 28 mei. Is er om 4 uur in de vestiging Zandvoort van Bibliotheek Duinrand. Is er speciaal voor kinderen in het kader van de Week van de Zee. Een, een soort toneelstukje. En het gaat over Fredje Frot. Dus die naar zee gaat met een kist vol ijzer. En uh, als je dus onder de 6 bent. Dan moet ik nu eens tegen jou zeggen. Kom je hem ook helpen om de deur open te doen. En om een woeste wolf weg te jagen. Kom dan op vrijdag 28 mei. Naar de bibliotheek Duijerand in de processenweg. Op de laatste dinsdag van de maand kan met de leeftijdgenoten worden genoten van een heerlijke maaltijd. Voor de dinsdag 50 mei staat op het menu gebonden tuinkruidensoep, Vlaamse stoofschotel, rode kool met appeltjes, gekookte aardappel. En dessert eh, is van nee, chocoladevlaam met slagroom. De maaltijd wordt besloten met koffie en thee. Gastvrouw de oh, Heerlijk! Heten de eters van half. Uh, om half één welkom. Ja. Dus uh, dat is in Heemstede. Hè? Moeten we op de fiets? 9,50 euro. Dit is jouw sorry. Wat een rommeltje. Ja, ik, vind het, ik, ik voel me toch weer een beetje ja? in de maling genomen. Nou, hoezo? Wat? Ik voel me niet wat serieus niet? genomen wat door ga... jou. Je hebt wel eens een keer serieus genomen. Okay. Nee, wat... Sorry, wat gaat er door je heen? Nou, ja, ik voel me niet serieus genomen. De heb ik. Ja? Een hele nacht heb ik wakker gelegen van oh spannend. Hij draait mijn plaatje en je lult er gewoon doorheen. Nou, oké. Okay. ben je klaar voor? Ik ben er helemaal klaar. Staat voor. hij op rek of niet? Circle in the sand van een sukkel in het zand. Van wie? Balinda Karle, natuurlijk. als natuurlijk ja. de drugskicker van de Gogos. Echt waar? Hè? Ja, hij is voor een zwaarde doop. En nou is helemaal. Ze ja, is helemaal clean. Gaat ze bijna zingen dan? Nou, ik ga even koffie drinken dan. Through the summers and Waves Crash baby don't look Back I would walk ik had ze verteld dat ik toen zeg: met mijn pasgeboren, nou pas al acht jaar geleden, zat ik met mijn pasgeboren kind met mijn eerste met mijn dochter april. zat ik toen op het sterfbed van mijn oma en mijn ja. oma was toen 98? Ja, en uh, nou die uh, was echt aan het einde van de Latijn, gewoon. En uh, dus die, die die ontmoeten elkaar, het begin van het leven, het eind van het leven. Ja, dus dat was heel mooi om te zien. Ik ja, heb er een foto van gemaakt, en de, maar hoe kom je hierop? Door deze nou, cirkel nou? ik denk, ja, ooit zie je op het strand en dan maak je een, een cirkelzoneetje, hij is rond. En dan loop je de zee in. En dan is het klaar. Oké. Okay. Zo'n zo gevoel krijg ik altijd. Weet je dat? het rond. en. Nee, maakt ook uh, allemaal Ja, die die die diep gewoon wilde, al Ik diepzinnig. het helemaal lirisch door deze plaat. Dus het is toch wel goed dat ik dat eventjes... Je uh, hebt een hele goede keuze gemaakt. Nou, ga, ja, ja, keuze deze week. Ja. Het is trouwens uh, heel grappig. Vanmiddag begint in Parijs ja? de Ropa Run. Ropa Run. En dan denk je, wat is dat nou? We maar, hebben net de Giro uh, gehad. Ja. En nou krijgen we weer iets anders. Ja. Nee, maar het is eigenlijk een, een, een, een ren... Of een run, ja, hoe je het wil zeggen. Er zijn 275 teams met uh, echt. Uh, elk hebben ze acht renners. En die nemen deel dus aan een non-stop estafettenloop... van 530 kilometer naar Rotterdam. En oorspronkelijk gingen ze dus van de Euromast naar de Eiffeltoren. Ja. En uh, pas sinds 1994, of nee, 2004. Uh, lopen ze terug. Waarschijnlijk omdat ze dat windje mee hebben. Want is mee, de wind is meestal Zuidwest. Okay. Dus ik denk dat ze waarschijnlijk altijd wind tegen hadden. En het is dus gewoon de bedoeling dat ze dan maandag daar aankomen. En uh, ja, om zijn beurt gaan ze rennen. Dus de rest rijdt er gewoon uh, met een busje achteraan. En dan uh, om zijn beurt uh, gaan ze dus een stuk uh, rennen. En naast de achterrenners gaan dus onder andere ook chauffeurs, masseurs en koks mee. En met de loper rijdt altijd een fietser mee. Niet alleen voor de veiligheid, maar ook met een kaart voor de route en als mental coach. En het eerste team, die start dus zaterdagmiddag. De snellere teams vertrekken pas morgenochtend. Zodat de teams ongeveer wel een beetje gelijktijdig finishen. En uh, de omstandigheden lijken gunstig. En vorig jaar hebben ze dus echt iets van, uh, van 4,7 miljoen euro opgehaald. ze, ze rennen voor, uh, okay. voor uh, de zorg voor kankerpatiënten. Ze... Dus moet je nagaan wat dit kankervondst... overal aan alle kanten geld krijgt, hè? Ja, dat is ook hartstikke goed. Ze hebben trouwens afgelopen week... natuurlijk wel weer een nieuwe uh, therapie bedacht... Met, okay. uh, met vetbolletjes. En in die vetbolletjes zitten dan... Oh ja, dan, dan zat het in, de, in, in het gezwel, kwam het vetbolletje dan terecht. Ja, en dan uiteindelijk kwam daar zeg maar, de chemotherapie pas uh, tot ontploffing. of ieder geval. En dan, dat geeft minder uh, bijwerkingen. Maar ja, hoe komt het bolletje nou daar? Want straks ah, komt ja. het tot ontploffing in je grote teen. Dan ben je ah, ja, goed. Normaal, als je het normaal bestralen, dan wordt het natuurlijk ook meteen door je hele lichaam... Wordt het, uh, en nu wordt het alleen door het kankerzwal geabsorbeerd. Ja. Ik vond het echt wel... Echt, zijn we wetenschappelijk gezien... zijn we de afgelopen week een hoop dingen okay. ontdekt. Tenminste, het zal niet de afgelopen week alleen zijn. Maar gewoon dat ze dat... Ge, ge, noem je dat? Hebben verteld over het ja. synthesia... Dus Maarten DNA. En dan dit. Nou, dat gaat de goede kant op. Het eeuwige leven zit er echt aan te komen. Het eeuwige leven, nou, dat wil ik helemaal niet, jongen. Nee, dat was lekker zo dramatisch ook, hè? Dat is stel, stel je voor dat je eeuwig kon blijven leven. Er is een mooie film over gemaakt, de Highlander. Ja. ja. Nou, uh, nou uh, ja. Als we het toch over le eeuwig leven hebben. dan zit er wel een leuk bericht. Oranje toiletpapier, dat moet levens gaan redden. Ik word wel eens heel obstinaat als ze hele, hele winkelstraat en hele buurten, hele straten oranje worden gekleurd. Ik vind dat zoveel afval veroorzaken. En is, nou, ik vind het onnodig. Maar nu hebben ze iets bedacht: oranje toiletpapier. En als je dat gebruikt. Ga je vaker kijken van. hey, dat ziet er toch wel raar uit? Het stond op uh, oranje papier. En dan kijk je ook wat vaker achterom. Waardoor je dus ook je, je uitwerpsel eens goed bekijkt. Welke ja. kleur het heeft. Is het in, in een goede vorm? Zit er misschien uh, bloed bij? Zit er onderhoog veel vocht bij? Okay. En als je dat ziet, dan kan je uiteindelijk denken van oeh, ik moet toch maar even uh, naar de huisarts. En daardoor kunnen dus allerlei kankerdingen bijvoorbeeld tevoorschijn komen. Ja, maar ik wil wel dat ze het op een natuurlijke manier kleuren. Dan met wortelsap. Wortelsap, ja. Want, dan, uh, want anders weer alle, als krijg je al die in. Weer in het toilet. Dat is ook niet goed. Ik weet niet. Ik heb geen idee wat er eigenlijk in het toiletpapier zit wat voor wel Lend. Ja, ja dat, dat, dat wil ik gewoon niet hebben. Nee. En het is natuurlijk wel leuk in het kader van de, van de EK. En ik wil er ook nog even melden: hoe komt het nou toch? Dat hier in de studio, als ja? ik kom, ik hang altijd een nieuwe rol op? Omdat altijd die oude rol blijft zitten. En dat ze dan weer dat grote pak, beneden. Dan pakken ze weer zo'n rolletje en dan zetten ze hem weer. Neer. Hang hem dan op! Nee, maar dat is even te veel. Je kan gewoon lekker uit het pak vandaan schijken. Zo heerlijk ja, gewoon. je oh, mikt op man. het pak. Ja. Dat is projectiel schijven. Ja, heerlijk denk ik. Dus uh, oranje, toiletpier papier schaffen aan. Wat en, is dit voor muziek man? Hij ah, is wel lekker om gewoon even te maken. Loonlakmuziek. muziek. ja dat is het! Nou het klinkt heftiger dan het uiteindelijk is. Het is namelijk een zing van Fatless! <middels> Geweldig dit. <middels> ja, ik, moet, ik gooi er gewoon geld in, hoort hij weer, gaat het gaat weer normaal zingen. I'm not coming home. I'm not going home, sorry. Kun je je voorstellen, ik ben met zo'n uh, grote neger uitgeweest. Uit een heerlijk nachtje. Nou, blijf maar in je bed liggen. Ik ga niet naar huis. Ik blijf in je bed liggen. Dat is leuk, hoor. maar op een gegeven moment word je wordt er wel irritant van. Vooral als je op die manier blijft praten ook. Hè? Hij, kan niet, hij kan niet anders zingen, dan op deze manier. Ja, dat is wel een beetje saai. Dat is een beetje saai. 10 minuten voor 10 straks ja. in de Goedemorgen Zandvoort. Blijf vanuit Hooghand. Time flies when you're having fun. Ja. Dat is de klassieke weer. Ik heb wat verontrustende berichten over een circus. We hebben allemaal iets met een clown. Clowns kan je om lachen natuurlijk. Maar als je It hebt gezien van The Stephen King. Dan heb je wel zoiets van. Hoe, clowns clowns ja. zijn niet altijd leuk. Ja, ik merk steeds vaker dat kinderen bang zijn voor clowns nu. Ja, dat komt toch door die vervelende films allemaal, zou je denken. Nou, een groep boze ouders uit Friesland vraagt in een brief. Aan alle politieke partijen en ministers. Justitie Heersbalin, uh, één keer maar, ander, die antwoord op één praat. Ze vragen om uh, de handel en wandel van Circus Belly, Wien eens even onder de loep te nemen, want die schijnen toch niet helemaal goed uh, te functioneren. Pas geleden hebben ze een trap gekregen van een clown. Uh, een 14-jarig meisje werd echt de grond aan daarbij, zeg maar. Ook hebben de, de, de, de medewerkers van het Circus hebben ze vrijkaartjes uitgedeeld in het centrum van een, een of andere stad, ik weet niet zo gauw waar het was. Sneek, denk ik, ja. En toen gingen ze die, die vrije eens incasseren. En toen zeiden ze van, ja, ja vrijkaart. Je moet er wel 10 euro bij betalen. Dus ja. daar werden ze een beetje boos om. Ook is er ergens een uh, giraf uh, van het terrein afgebroken. Los uh, Dus dat was ook bij hun. Oké. Okay. Verder is er ook uh, nog een keer geslagen. Een grote mond opgezet. Nou, echt, het is, ja, je krijgt wel een beetje een raar gevoel bij de circus. Ze komen op zwarte staan. Het, is, het zou echt zo'n foute film kunnen zijn, weet je wel. Okay. Zo'n duister circus. Waar ook mensen verdwijnen. In de leeuwenkooi. Ja, ja, zoiets krijg je met dit. Ja, en die op. botten worden helemaal ver. Nee, nee dan de, de botten die worden rest, de restjes naar de hyenaatjes gebracht, want die vreet echt alles op. Ja, maar goed, dus uh, ja, Belly Wien, die heeft dus een hele slechte naam. Oké. Okay. Ze dus zijn ook uh, het land het komen ook weer. Uh, Oostenrijk komen ze wel aan geloof ik. Okay. Ja, daar da da had je ook je vader, hè? die die dochter in die kelder had. Hè? Ja, precies. Ja, ja, precies. Nou, dan weet je weer genoeg. Die komen er nog meer uit uh, Oostenrijk. Ik <laughs> weet <je> niet. <laughs> <laughs> er is uh, een elfjarige, of nee, een dertienjarige, Amerikaan, die is de jongste persoon ooit, die met succes de Mount Everest heeft beklommen. Er is een jongen uit Big Bear, Californië, Hij bereikte de top van een Himalaya reus. Hij is dus 8.848 meter hoog. In het gezelschap van zijn vader en drie berggidsen. En ze waren het laatste deel van de klim begonnen vanaf het basiskamp aan de Chinese zijde van de berg. En Romero heet hij, had al eerder al de hoogste berg van Afrika, Australië, Europa, Zuid-Amerika, Noord-Amerika en Oceanië beklommen. Moet die jongen niet naar school? Ja, ja, ga daar eens mee aan de gang. Ja, maar de Nepalese serie is nu zijn record kwijt, want op 23 mei werd hij op zijn, 2001 werd hij op zijn 16e de jongste klimmer ooit die de Mount Everest bedwong. En nu is het dus uh, deze Amerikaan, uh, Jordan Romero. Maar ja, ik denk dat Romero, dat misschien wel die vader is, Zodat hij een echt een heel enthousiast bergbeklimmer is. En dit is een, ja, is een male, male bonding, hè? Een man onder elkaar. We gaan aan hem pakken, die berg. Ja, He, heb jij dat ook zo? Van dat je er straks met jezelf Ik Wat te gek zeg? Ik ga die berg beklimmen. heb ja. echt zo'n gevoel. Uh, ja, ik denk dat, uh, van ja, je moet naar boven. Het klimmen omhoog gaat eigenlijk altijd over het algemeen beter dan naar beneden, dan kan je op je kont, maar het is levensgevaarlijk gewoon. Je ja. ze al drie sjerpers bij zich. Voor de bagage? Ja, dat is wel ja, lekker geregeld ik wel hoor. Ja, wel lekker luxe he? Dat is even lekker geregeld. Ja. Ik loop wel, draag jij de boel? Ja. En ik, heb, ik kom uiteindelijk met mijn naam in de krant. Ja, nou zo uh, is het wel. Ik, maar ik, ik, heb, uh, ik zie er Londen niet zo van. Ik heb dan, ooit dan ga e ik liever naar Santiago de Compostela waar je het net over had. Ik heb ooit iemand gesproken die bij uh, Ronald Naar in de, in, de, in de club heeft gezeten, zeg maar. Ronald ja. Naar is ook een van de betere bergbeklimmers uit Nederland. Dat klinkt het een van de betere bergbeklimmers. Bergbeklimmers. De drie B's. En die, uh, die had een ruzie, die twee hadden een ruzie over het feit wat voor lectuur er mee moest... En dat ging toen over dat er toch maar een paar playboys mee moesten. Waarom? Nou ja, voor in een teentje. Want er ja, komen toch echt wel dagen aan dat je zeg maar, de hele tijd in zo'n teentje moet blijven. Dan kan je niet blijven. verder, je niet stormt, verder. Stormt, ja. Moet je ja. je voorstellen, dan lig je dus met als man, dan lig je in zo'n teentje. Nou, twee dagen ruikt het er al niet zo heel erg lekker in zo'n teentje. Nee. nee, maar het is vrij koud. He. En dus dan dat zit hij mee. ook nog met, met, met, met, met zijn hand met te rukken op zo'n playboy. En dan denk ik, nou... Dat wil je helemaal niet weten. Maar het is een rare mentaliteit onderling. Maar hij zegt ook: een gegeven moment, als je bij de top bent, dan zie je daar ook wel eens mensen liggen. En ja, je bent zelfs zo gefocust om die top te bereiken. dat je eigenlijk niet naar die mensen toe gaat. Want je, bent, je denkt: nou ja, die mensen zijn toch. Dus je loopt ook door. Je bent helemaal gefocust op die top. Het ja. is een rare mentaliteit. Ja, ik vind het. Uh, Dit is, ik, ik weet niet wat ik ermee moet. Ik heb het nog nooit gesnapt. Nee, ik ook niet. Ik denk, ik er nou, zit het energie ergens anders voor in. Maar goed, iedereen heeft sowieso. Hobby. Maar nu een dertienjarige, ik vind het wel ongelooflijk. Ja. ja, heel knap. Nou, we hadden het net over een hele naar-circus. Ik heb er nog een heel. Positief bericht over een circus. En die staat hier nog steeds in, uh, ja. in Zandvoort. Ja, dat klopt. Tot en met uh, 29 mei. Rigalo! Zaterdag 29 mei geeft hij de laatste voorstelling. Er zijn nog voorstellingen. Is het vandaag, vanavond? Het is 23. Vanmiddag is er een voorstelling om, uh, om drie uur. Morgen, uh, nou eigenlijk tot en met 9 uh, mei zijn er ja, voorstellingen. En het leuke is wel, vind ik dan, uh, die dikke dik hoecé die. Uh, die heeft afgelopen dinsdag hebben ze in diezelfde tent hebben ze mogen gebruiken. En er zijn allerlei zandwoorders geweest. En die mochten dan meedoen. Ik zou eigenlijk gaan. We ja? hadden kaartjes. Maar toen kon ik, had ik een dubbele afspraak. En mijn vriendin kon ook niet. Nee. Maar ik had eigenlijk zo voor volgend jaar. Ik wil het gewoon van tevoren ruim weten. Zodat ik gewoon die datum kan blokken in mijn agenda. Want... Ja, was het niet vorig jaar dat we je aankondiging opmaakten. Dat je in kon tekenen. Dat je mee kon doen ja, met X? Dat, dat was vorig jaar. Ja, ja, en dit jaar ook hoor. Dus allerlei zandwoorders. Die hebben allerlei grappige X gedaan. Nou. Ik weet dan toevallig dat uh, mijn vriendin die, die is van de Boomerang. Dat haar uh, vriend Rob. Ja. Dat, uh, ze zijn natuurlijk Australian uh, Bar. Ze oh, ja, verkopen inderdaad ook uh, kokodillen en al die dingen. Uh, vlees hè? Ja, ja oké. Okay. <laughs> Geen levende. Maar die, uh, dat hij zou iets gaan doen met, met een ja uh, nou, weet, weet je wat ik kan? Ik kan zeg maar deze kruk op mijn, uh, op mijn hand laten balanceren. Kijk eens. Oh ja dat vind ik. Ja. Kijk zie je dat. Nou, we, we gaan je gelijk inschrijven. Wel hè ja, ik vind dat we eigenlijk via van CFM eigenlijk ook een, een, een act moeten gaan doen volgend jaar. Ja, met z'n allen op, op, op elkaar stapelen. Een zoiets. levende, levende piramide. Die ja. gaan wel een beetje onderaan. Dus, <laughs> een beetje stevig. En Lena is de top. Ja, die zit. Ja, die zit het licht, dus het lijkt wel goed, goed plan. Nou, we gaan fluiten deze dag in, want het, het wordt een mooie dag. Straks is natuurlijk een goede marisante. We spelen elkaar volgende week weer. Tot volgende week. Misschien. Ja, ik zit dan in het uh, Dolfinarium. Oh, dan uh, regel ik Evert wel weer even. Oké, okay, leuk. Best Leuk. leuk. Hé, hey, prettig weekend. Hoi. Alabama, Arkansas. I do love my mom, Paul. Not the way that I do love you. Well, holy moly real life. Roll the apple of my eye.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 Er zijn geen aanwijzingen dat er ook Nederlanders in het toestel zaten, zegt Buitenlandse Zaken in Den Haag. Volgens Indiaanse functionarissen zijn er acht overlevenden. De Boeing 737 van Air India Express kwam uit Dubai. De luchthaven bij Mangalore ligt op een plateau en heeft een korte landingsbaan. Voor zover bekend verliep de vlucht normaal en de piloot was ervaren en kende de plaatselijke omstandigheden, zeggen de Indiaanse autoriteiten. Het Amerikaanse leger heeft in het noorden van Pakistan zeker zes mensen gedood met een onbemand vliegtuigje. Het toestel vuurde in Noord-Waziristan een aantal raketten af op het woonhuis van een stamhoofd. In het gebied zitten veel moslimradicalen. Het Amerikaanse leger voert geregeld aanvallen uit met onbemande vliegtuigjes in Noord-Waziristan. De aanvallen werden geïntensiveerd na de zelfmoordaanslag in december op een Amerikaanse basis in Afghanistan. Daarbij werden zeven functionarissen van de CIA gedood door een infiltrant van de Taliban. De Onderwijscommissie van Texas heeft controversiële nieuwe richtlijnen opgesteld voor het leerprogramma in de Amerikaanse staat. Leerlingen moeten voortaan onder meer leren dat de Verenigde Naties een bedreiging kunnen zijn voor de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten. Verder moeten ze bijvoorbeeld weten dat de scheiding van kerk en staat niet letterlijk in de Amerikaanse grondwet staat. De Texaanse Onderwijscommissie wordt gedomineerd door christelijke conservatieven die zeggen dat ze na jaren linkse invloeden de regels meer in balans willen brengen. De commissie bepaalt het leerprogramma voor 5 miljoen scholieren in Texas. Daarnaast hanteren veel Amerikaanse uitgevers de richtlijnen voor de inhoud van hun schoolboeken. Tegenstanders hebben de autoriteiten van Texas opgeroepen om de invloed van de onderwijscommissie te beperken. Het weer. Vandaag volop zon. Het wordt 16 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, heeft het. het. Al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. live. live. C -C -M -M. Met, met nu. U. Goedemorgen Zandvoort. We wachten even op de uh, verbinding met goedemorgen Zandvoort in Hotel Hoogland. De verbinding is niet helemaal optimaal. Dus vandaar dat ik hier nog even tegen je aan zit de oude hoeren. En wat we eigenlijk vergeten waren te doen, is eigenlijk Kim Holland vanavond nog even te feliciteren. Die is van